1 uur. Het NOS-journaal. Isabel Thomasen. Goedemiddag. Mannen opgepakt voor flitspaalbom voorschoten. Minister Leers vol vertrouwen naar CDA-congres. En nieuwe regels voor Britse troonopvolging. Het weer. In het westen en noordwesten bewolkt. Soms wat motregen. In de rest van het land kans op zon. Tot 14 tot 17 graden. Morgen veel sluierbewolking. Af en toe breekt dan ook de zon door. Het blijft droog bij zo'n 16 graden. Zondag bewolkt. Lokaal wat regen. Na het weekend meer kans op neerslag. De politie is op dit moment bezig met een grootscheepse actie in Voorschoten. Die verband houdt met de explosie van een flitspaal afgelopen zondag. Verschillende huizen worden doorzocht en in verband daarmee zijn 20 woningen in de omgeving ontruimd. Want mogelijk is er sprake van explosiegevaar. Het is niet zomaar een heel klein stukje wat is afgezet. Het zijn drie blokken, drie blokken van huizen waar die twintig woningen zijn ontruimd. Ik sta bij een van die drie blokken. En daar staan heel veel ME-busjes. Ik zie een ambulance. Ik zie een huis van nummer 14 waar de deur open staat al een hele tijd. Ik zie ook een assortiment van campingwagentje blauw, zie ik nog net. Want er staat een scherm voor. Dat is ook dus afgezet en wordt duidelijk dus ook onderzocht. In deze wijk waren al een tijdje geruchten dat deze mannen die nu aangehouden zijn... betrokken zouden zijn met de ontplofte flitspaal. Mevrouw Verboon van de politie. ...waren eerder geruchten, maar we kunnen natuurlijk niet zomaar alleen maar afgaan op geruchten. Daar heb je natuurlijk wel andere informatie voor nodig. En die informatie is de afgelopen dagen binnengekomen bij de politie. Zodoende zijn we op het spoor gekomen van deze drie verdachten. Aldus mevrouw Verboom van de politie. De bewoners van de ontruimde woningen die zijn tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen cultureel centrum. Nou, de massale inzet van de politie hier trekt natuurlijk altijd nieuwsgierig aan. Achter de linten staan allerlei mensen te kijken die het wel spannend vinden. Ja, het is wel spannend. Je maakt niet zo dikwijls zoiets mee in het dorp, hè? Woont u in de buurt? Ik woon hier, ja. Er schijnen geruchten te zijn geweest, dat deze mannen die nu aangehouden zijn, vanuit de wijk in ieder geval geruchten, dat die al betrokken waren, dat dat eigenlijk al een beetje bekend was in deze buurt. Nou, niet bij mij in ieder geval. Ik, ik ken hem persoonlijk niet. Hij woont hier nog niet zo lang. Dat zijn er drie, hè? Ja, maar die andere twee wonen verderop. Dus die... Zegt u niks? Nee. Ik heb geen namen gehoord, dus ik uh, zou het niet weten. U staat hier, de explosieve opruimingsdienst is hier aanwezig... dus er zouden wel eens bommen in die woning aanwezig kunnen zijn. En toch staat u hier op een, laten we zeggen, 100 meter afstand. Ja, dat is toch zo, zo is de mens, hè? nieuwsgierig. Totdat het misgaat? Tot het misgaat, ja. Maar is, ik denk dat ik hier wel veilig sta, toch? Een verslag van John Sarbach.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 tegen verzet. En uiteindelijk zijn ze op die 100 miljoen euro uh, uitgekomen. Voor Saab betekent dat dat ze in één klap nu een, een voet tussen de deur hebben... op de Chinese automarkt. Dus de hoop is dat op deze manier... ja, dat bedrijf kan blijven bestaan. Als de goedkeuring voor de Chinese overname er komt... dan zou de saab in Zweden rond de jaarwisseling weer kunnen gaan draaien. Op dit moment geeft de grote man van Saab, Victor Muller, een persconferentie. Als daar nieuws uitkomt, dan hoort hij daar uiteraard in deze uitzending nog iets over. De Rijksuniversiteit in Groningen moet 4 miljoen euro uitgeven... om de klimaatbeheersing in het verblijf voor proefdieren weer in orde te krijgen. Op dit moment kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid niet goed worden geregeld. En daardoor kunnen sommige experimenten met dieren niet op een juiste manier worden uitgevoerd. Wie er verantwoordelijk is voor die problemen met het klimaat is niet duidelijk. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Een revolutie in de Britse monarchie en de regels rond de troonopvolging worden gemoderniseerd. Dat hebben de 16 landen van het Britse gemene best op een bijeenkomst in de Australische stad Perth besloten. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjan, wat gaat er veranderen? Ja, twee bepalingen, twee eeuwenoude bepalingen die gaan nu uh, ja, de, veranderen. Eén, de troonopvolger die mag voortaan een katholiek trouwen, dat klinkt gek. Maar dat is al 300 jaar verboden. Dat stond nog uit de tijd uh, dat er uh, strijd was binnen de Britse monarchie... tussen katholieken en protestanten. Nou, dat is uh, nu veranderd. En uh, de meest controversiële bepaling die nu gaat veranderen... ging uh, over de mannelijke opvolging. Nu is het zo dat de oudste zoon van de monarch altijd eerste in lijn is voor de troon. Ook al zou die een oudere zuster hebben dat gaat nu veranderen. Nu wordt het het oudste kind, de eerste in lijn voor de trein... eigenlijk zoals het in Nederland is geregeld. Is het niet een beetje laat dat dat nu pas wordt veranderd? Dat zou je zeggen, want het zijn discriminerende bepalingen... voor katholieken en vrouwen. Er wordt ook al jaren gezegd dat het niet meer past... in de monarchie van de 21e eeuw. Er wordt ook al jaren over gesproken. Regering na regering heeft gezegd dat het veranderd moest worden... Uh, maar de reden dat ze er ook nu echt iets aan gaan doen... is natuurlijk niet los te zien van het uh, huwelijk van Kate en William. Uh, de verwachting is dat uh, het uh, paar dat eerder dit jaar trouwde... Ja, toch redelijk snel kinderen zal krijgen. Ja, en het kan dan niet zijn dat de regels voor de troonopvolging... die dan gelden, dat die nog uit 1707 dateren. En daarom dus dat ze dit uh, veranderen. Van wie kwam dit nou? Is dit van de Britten of van de andere leden van het Commonwealth? De Britten willen het al heel lang. Ja. Uh, zoals ik al zei, meerdere regeringen hebben deze wensen uitgesproken... om het te veranderen. Alle politieke partijen zijn ook al heel lang voor uh, hervorming. De reden dat het uh, toch uh, verdurend op de lange baan werd geschoven... is dat de monarch natuurlijk niet alleen staatshoofd is van het Verenigd Koninkrijk... maar ook nog van 15 andere landen. Dat betekent dat ook de wetten van die landen moeten veranderen, is een complexe operatie... en werd ook hier gezien in de politiek als een hoofdpijndossier. En wat stiekem meespeelde, is toch ook de vrees dat dit ook slapende honden zou wakker maken... En dat een aantal landen de discussie zou aangrijpen om dan een republiek te worden. Nou, dat, die vrees lijkt ongegrond. En het besef dat het niet langer gehandhaafd kon worden, ja, werd steeds sterker... En het huwelijk van William en Kate heeft dat uh, in een stroomversnelling gebracht. En nu dus uiteindelijk met dit als gevolg. Arjen, dankjewel. Arjen van der Horst. De politie heeft een 34-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Farida Zargar. De 21-jarige Farida wordt al ruim een jaar vermist. Politie en het OM vermoeden dat ze niet meer leeft. Nou, wij houden er op dit moment wel serieus rekening mee dat eh, Farida inderdaad niet meer in leven is. Eh, of schoon het natuurlijk ook wel zo is dat we nog steeds anders hopen. Maar eh, u moet zich voorstellen, inmiddels hebben we te maken met een, een vermissing van langer dan een jaar. Er zijn toch ook wel spullen gevonden waarvan wij denken, ja, die wijzen erop uh, dat er toch mogelijk uh, sprake is van meer dan alleen maar een ontvoering of diefstal uh, met geweld. Uh, anders gezegd, we houden er serieus rekening mee dat Farida niet meer in leven is. De man die nu is aangehouden, werd eerder deze maand al aangehouden voor een ander delict. Toen de politie zijn huis grondig doorzocht, werd een aantal gestolen spullen aangetroffen, waaronder de spullen van Farida. We hebben in ieder geval een tas aangetroffen van Farida en daarin zat onder andere haar paspoort. Daarnaast hebben we ook nog wel andere spullen aangetroffen waaruit wij de verdenking halen dat er vermoedelijk sprake is geweest van een misdrijf. Maar in het belang van het onderzoek kan ik u daarover verder op dit moment geen mededelingen doen. Verdachte wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. 5 miljoen werklozen heeft Spanje nu. Ruim 5 miljoen. Meer dan 21,5 procent van de Spaanse beroepsbevolking zit zonder werk. Het laatste kwartaal kwamen weer 145.000 mensen op straat te staan. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, is dit nu het ergste wat Spanje ooit heeft meegemaakt qua werkloosheid? Nou, het is ooit, uh, dat kan je, je bijna niet voorstellen... het is ooit erger geweest halverwege de jaren negentig. Toen was de werkloosheid in uh, Spanje bijna 25 procent, dus meer dan nu. Alleen met dat verschil dat de Spaanse bevolking... Uh, halverwege de jaren negentig veel kleiner was betekent dat 22% werkloosheid nu een miljoen mensen meer raakt. Zoals jij zegt, ruim 5 miljoen mensen zitten zonder werk. En het gaat echt razendsnel. Stel dat wij nu hier drie minuten over aan het praten zijn... dat betekent dat, dat weer drie Spanjaarden hun werk hebben verloren. Want het gaat nu met een tempo van één werkloze per minuut. En uh, ligt er een plan om uh, dit te doen stoppen allemaal? We zitten in een raar moment op dit moment in Spanje. Er komen verkiezingen aan over drie weken. We weten, ook al als je naar de peilingen kijkt... wie de opvolger gaat worden van premier Rajoy. Dat wordt de conservatief Mariano Rajoy... Maar het vreemde is, je hoort er maar eigenlijk niet over wat hij nu van plan is. Hoe al die miljoenen mensen weer aan het werk moeten komen. De uh, laatste jaren, Spanje dreef natuurlijk op een bouwsector die oppermachtig werd, uh, was. Uh, er werd ontzettend veel gebouwd in Spanje. Huizen en wegen. Nou, uh, je weet, anderhalf miljoen huizen staan hier inmiddels te kopen. Er is geen hond voor te vinden die die huizen nog kan kopen of daar een hypotheek voor kan krijgen. De grote, grote bouwprojecten liggen stil. Uh, ja, daar gooi, hoor ik er niet over. En de vraag blijft zo in de lucht hangen. Wat moeten die mensen eigenlijk gaan doen? Ja, de sociale onrust zal toenemen, neem ik aan. Ja, als je daar economen over hoort, zou je zeggen... dat met, met zo'n percentage je een burgeroorlog, burgeroorlog op straat zou moeten hebben. Dat is er niet. Heel veel mensen hebben natuurlijk ook wel zwart nog hun inkomsten. En dat is een manier hoeveel mensen toch nog het hoofd boven water houden. Dankjewel, Rob. Rob Zoutberg.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 Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Rond een middaguur is er een aanrijding geweest op de A50 Zwolle richting Arnhem. Daardoor is de weg tussen Apeldoorn-Noord en Apeldoorn zo goed als afgesloten. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Zorg voor behoorlijk wat vertraging. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn staat nu 14 kilometer. Verkeer onderweg naar Apeldoorn kan het beste omrijden... vanaf knopend Hattermerbroek via Amersfoort over de A28 en de A1. Verder vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda voor knopend Sint-Annebos 2 kilometer. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat tussen de de Galder, tussen Sint-Annebos en Galder, 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie van zondag bij een flitspaal... Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen... dat hij een goede beslissing heeft genomen over Mauro, de Angolese asielzoeker. En de regels voor de troonsopvolging in Groot-Brittannië worden aangepast. Voortaan is het oudste kind van de koning of koningin troonopvolger. Nu gaat een zoon nog voor een oudere zus. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV Lunch.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 Voor een zevennacht fjord cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl.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 Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa. In ski saalbach Saalbach-Hinterklem-Leogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Hollywood is nog altijd het kloppend hart... van de Amerikaanse filmindustrie, misschien wel wereldwijd van de filmindustrie. Maar waarom heeft Europa eigenlijk geen Hollywood? De directeur van Greenpeace, Sylvia Borren, is al vaak gevraagd... om de politiek in te gaan. In het laatste deel van haar radiodagboek legt ze uit... waarom ze daar niet geschikt voor is. Omdat daar het teamwerk minder uit de verf komt... en veel meer koehandel uh, plaatsvindt tussen mensen... over wie mag waar uh, haantje de voorste zijn... En dat is niet een omgeving waar ik echt goed in zou geleiden, denk ik. Dan na half twee is de standpunt De stelling, het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro. Mauro is natuurlijk Mauro Manuel, de Angolees. Negenjarige leeftijd naar Nederland gekomen, groeide op in Limburg. Gisteren debatteerde de Kamer heftig over zijn uitzetting... De oppositie wil dat minister Leers het besluit om de jongen terug te sturen al heroverweegt. En dient daarom een aantal moties in. Maar daarvoor is de steun van het CDA nodig en die partij is diep verdeeld. Tot één uur vannacht hield de fractie crisisberaad. Blijkt dat er twee dissidenten in die fractie zitten. En dat de achterban van het CDA ook wel moort. En morgen is er dan een CDA-congres. Vandaar deze stelling. Het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro.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 Precies 100 jaar geleden werden in een buitenwijk van Los Angeles de Nestor Studios gevestigd. Die buitenwijk, Hollywood geheten, staat sinds jaren en dag bekend als het kloppend hart van de filmindustrie in Amerika. En misschien wel van de hele wereld. Hoe werd Hollywood eigenlijk zo groot? En Lunch vraagt zich af, waarom kent Europa eigenlijk geen Hollywood? Ik ga erover praten met Dirk van der Straten, filmwetenschapper en programmeur bij De Bali. Goedemiddag. En Els van der Vorst, filmproducenten verbonden aan de European Film Academy. Eh, mevrouw van der Vorst, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even met jou beginnen, eh, Dirk van der Staten. Hoe kwamen de nestor studios eigenlijk in Hollywood verzeild geraakt? Nou, er zijn uh, twee oorzaken voor aan te wijzen in uh, de, moet ik het goed zeggen, de Oostkust. Uh, in New York, daar was Edison bezig met zijn uitvinding. Uh, de, uh, moet ik het goed zeggen, kinderwurden. China... Kinetograaf heet hij, geloof ik. Nou, het was een camera in ieder geval. En daar, wilde die, daar had hij een soort van patent op. En daar moest iedereen voor betalen om, dat, um, om daarmee te mogen werken. En uh, op een gegeven moment bedachten mensen van... hé, hey, we kunnen ook eens aan de andere kant gaan kijken uh, van het land. Daar hebben we twee voordelen. Het is daar goed weer. Mm -hmm. Dus we kunnen er makkelijker uh, draaien het hele jaar door. En we hoeven minder af te dragen aan Edison. Uh, we kunnen wat meer uh, stiekem doen. Dus uh, ja, op die manier dachten ze van, nou, aan de andere kant is het goed toeven en ja. nou, zijn en, ze daarheen en Het was een goede plek natuurlijk om westerns te, te maken daar, want dat, dat gebeurde natuurlijk veel. Uh, maar waarom groeide Hollywood dan uit tot zo'n belangrijke plek voor de film, uiteindelijk? Nou, het is, de, de westerns hebben daar volgens mij niet zo'n hele grote rol in gespeeld. Wat volgens mij wel belangrijker is geweest, is dat op een gegeven moment in de jaren twintig... bij de, uh, ja, de omschakeling naar de geluidsfilm, dat zij op dat moment uh, uh, verticaal geïntegreerde bedrijven hadden... Dus dat betekent dat uh, vanaf de productie tot de vertoning alles in handen was van één bedrijf. En zij op die manier uh, nou ja, zoveel mogelijk geld konden verdienen. Ja, en dat, de, dat is wat later die beroemde studio's allemaal zijn geworden, de grote filmmaatschappijen. Ja, nou ja dat, kwam, dat was eigenlijk in die, in die jaren 20, 30 is dat allemaal ontstaan. Ja. En wat voor rol speelde Europa in die tijd? Dat was veel kleiner. <laughs> um, je had in, uh, in Europa had je eigenlijk drie landen die, die belangrijk waren in die tijd. Dat is uh, Frankrijk, Duitsland en uh, uh, Rusland. In Frankrijk had je een stroming die het impressionisme heette. Een belangrijke filmmakers, abogans. In Duitsland had je het expressionisme. Uh, belangrijke makers in die tijd waren Wiener en Moernau. En in Rusland had je de montagebeweging. Um, Impressionisme en montage die uh, baseerden zich eigenlijk vooral op de, op daadwerkelijk de filmtaal. Dus het, uh, het snel monteren van allerlei beelden achter elkaar. En op die manier gevoelens oproepen. Het expressionisme dat was eigenlijk veel mm. theatraler. Die werkte veel met, uh, ja, ook wel met scheve cameravoering mm. bijvoorbeeld. Maar ook met de decors die ze daar hadden. Ja. En, uh, maar er ontstond ook wel een industrie om, eh, om, omheen natuurlijk in die landen. Uiteindelijk ging het toch mis met die Europese filmindustrie. Maar dat heeft ongetwijfeld te maken met de oorlog. Ja, met de Eerste Wereldoorlog heeft dat, uh, is de productie wel afgenomen. Maar wat, wat het belangrijkste keerpunt eigenlijk is geweest... is de invoering van de geluidsfilm. En dat al die verschillende landen uh, uh, hun eigen taalgebied hadden. En het taalgebied van, uh, van Hollywood uh, van Amerika was gewoon veel groter. Uh, dus... Ja, zij konden hun films aan veel minder landen kwijt. En uh, dat is eigenlijk altijd wel een probleem gebleven. Ja. En, en er zijn wel pogingen gedaan om een soort van Hollywood in Europa te creëren? Nou ja, wat, wat je ziet... Uh, Duitsland die heeft uh, Babelsberg-studio's gemaakt in de jaren dertig. Uh, dat waren de nazi's die daar eigenlijk mee begonnen. Uh, Mussolini in Italië die, uh, die begon met Sinicita uh, met te bouwen. En uh, ja, zij wilden daarmee wel uh, grote studio's neerzetten en uh, ja, min of meer naar uh, het Amerikaans model films gaan maken. Maar het is natuurlijk wel anders, want in Amerika werd het sowieso vanuit bedrijven gedaan. En hier vanuit overheden voor, ja. Ja, De UFA was in, uh, in Duitsland ook al een bedrijf wat daarmee ja. bezig was. Maar het werd veel door de... Overheden ook gesteund. als ja. um, Van der Vorst, uh, Dirk heeft net iets uitgelegd over hoe dat dan eigenlijk van het begin het idee zeg maar tot het eindproduct in één hand uh, werd gehouden in Amerika. Uh, dat is wel uh, atypisch voor Europa, want daar is het juist uh, veel meer onafhankelijk werken. Ja, ik denk dat er heel veel verschillende dingen zijn. Je hebt natuurlijk de verschillende landen met hun uh, culturele achtergronden, maar dan heb je ook nog in in Europa, de situatie dat ja, ontwikkelen en realisatie gaat dan uh, wel vaak uh, samen. Maar uh, alles wat daarna komt, uh, marketing, distributie, exportatie... daar hebben wij natuurlijk als, uh, als filmmakers wel iets mee te maken. Maar dat is allemaal uitbesteed. Dus um, uh, ja, dat heeft de consequenties voor uh, de inhoudelijke keuzes die natuurlijk gemaakt worden. Maar dat heeft ook altijd financiële consequenties. Ja. En, uh... We hebben er straks Eddie de Stal gesproken over zijn nieuwe project. Hoe hij daar geld voor heeft moeten leuren om, om geld te vinden. En, en via een, een, een ingenieus Twitter-idee uh, toch wat geld heeft gegenereerd. Maar het is eigenlijk ongelooflijk dat iemand die prijs heeft gewonnen... prachtige films heeft gemaakt, zo'n moeite moet doen. Ja, ik denk dat er... Um... Gewoon heel veel mensen in Nederland en binnen Europa films willen maken. En er is natuurlijk maar een beperkt budget. En dat budget is voor het grootste gedeelte ook nog afkomstig uh, uit de overheidsgelden. Ja, en, en die beperkingen leggen dus vervolgens op dat niet iedereen alle kansen krijgt die die zou uh, moeten of willen hebben. Ja. Toch zie je volgens mij in Amerika ook wel een beweging... dat ze juist veel meer uh, teruggaan naar dat, naar dat independent. Dat je niet meer zo afhankelijk bent van die grote studio's... ook niet meer uh, specifiek op Hollywood bent aangewezen. Ja, dat is altijd, die stromingen zijn er altijd wel geweest. Er wisselt, uh, er wisselt uh, her en der nog wel eens... maar er is altijd een onafhankelijke cinema in Amerika geweest. Alleen die is gewoon ja, niet echt te vergelijken met wat, uh, wat wij hier doen. Wij zijn natuurlijk ook een beetje lui geworden door het hele uh, subsidiebestel... En eigenlijk vind ik dat je als makers uh, ja, moet blijven proberen... om het um, los van het subsidie te doen. Maar het is gewoon he heel erg moeilijk. Omdat, uh, wat ik net ook al zei... we hebben natuurlijk de, de taal, verschillende taalgebieden. Mm -hmm. Dus een Nederlandse film kan niet per definitie zomaar reizen... buiten, zijn, uh, buiten de Benelux eigenlijk. Dus... Um, een film moet wel aan heel veel dingen voldoen... wil hij um, uit zijn opbrengsten kunnen komen. En wil het dus vervolgens mogelijk zijn voor filmmakers... om meer zelfstandig te investeren in hun volgende projecten. Ja, uh, Dirk, we, we hebben het nu steeds over Europa... en of daar dan ooit nog eens een Hollywood had moeten komen misschien. Uh, je kunt toch zeggen dat, het, dat dat verderop wel gebeurd is? Als je bijvoorbeeld Bollywood neemt, dat is toch een enorme industrie? Dat is een enorme industrie, maar dat is uh, zowel Bollywood als Nollywood... het Nigeriaanse, uh, of die ook zo'n naam draagt die zijn toch niet te vergelijken met, uh, met Hollywood... Uh, qua manier waarop de films gemaakt worden. En vooral qua, qua afzetgebied. Uh, uh, Bollywood is dan nog wel iets wat, wat wel reist. Maar dat reist eigenlijk vooral naar uh, landen waar uh, de, uh, de diaspora zit. Dus de, de mensen uit India zelf uh, in het buitenland wonen. Mm -hmm. yeah. uh, als je kijkt naar hoeveel, uh, hoeveel films er in Nederland uitgebracht worden... dat zijn er ongeveer 300 per jaar... En, daar, en die, die regulier in de bioscoop komen te draaien. Daarvan is er geen eentje die uit Bollywood komt. Uh, de enige manier waarop Bollywoodfilms in Nederland te zien zijn... dat is als je ze uh, toevallig op een festival treft... Op een, of een speciale vertoning, uh, speciaal georganiseerd bijvoorbeeld ja. in uh, in Pathé Arena doen ze dat nog eens bijvoorbeeld. In het reguliere programma zie je ze eigenlijk uh, niet, zeg jij. En, en speelt het Amerikaanse nationalisme nog een rol? Want uh, ja, wij kijken eigenlijk over alle blockbusters die daar vandaan komen. Omgekeerd is dat toch een ander verhaal. Ja, maar dat is, dat is toch wel gek. Want um, er wordt als je kijkt naar Nederland... Wij zeggen dan van ja, die Amerikanen zijn hartstikke chauvinistisch. Maar als je naar Nederland kijkt... Alle films die uh, de top 20 behaald hebben per maand in de afgelopen twee jaar. daarvan zijn er ongeveer vijf Europese films die daartussen zitten. Voor de rest kijken wij zelf alleen maar naar Nederlandse films en naar Amerikaanse films. Uh, andersom zijn er net zoveel, uh, relatief net zoveel. Uh, Europese films die in Amerika uitkomen. Uh, maar dat zijn dan zeg maar de grotere films. De, dezelfde vijf die wij hier in de top 20 zien terugkomen. Die komen daar ook ja. in de bioscoop. Dat zijn films van Almodovar of van Trier. Of, uh... Ja, maar mag ik daar even iets over zeggen? Want het, dat marktaandeel van een Nederlands film... is natuurlijk echt de afgelopen jaren enorm verhoogd. Hè? Dat was tien uh, of vijftien jaar geleden... was dat natuurlijk gewoon niet zo hoog. En dat zie je in een aantal andere Europese landen ook. Niet alleen in Nederland. Dat is ook heel goed. Maar er um, zijn gewoon landen die, um, die hun marktaandeel altijd hoog hadden. Zoals bijvoorbeeld uh, Frankrijk en Duitsland. Maar er zijn nu de laatste tijd heel veel Europese landen bijgekomen. die dus een goede distributie- en exportatiemogelijkheid uh, creëren. waar, waar het ma marktaandeel echt groeit. Ja. Dat is maar, wel nu. Maar, maar de belangstelling ervoor in Nederland is er dus wel kennelijk. Genoeg. Voor, voor wat? Voor de, voor, voor, film? Ja, voor de Nederlandse film? voor de Nederlandse film. Ja. ja, ik denk ja. dat dat gewoon steeds, steeds meer wordt. Alleen het is niet zo dat de subsidies daarmee groeien. Het is niet zo maar... dat omdat wij in plaats van 3% marktaandeel hadden... wat we tien jaar hadden en nu uh, meer dan 15... dat het ook betekent dat het budget uh, uh, voor film ja. vervijfvoudigd is. Ja. Ja. Dan, dan zat Andy uh, Tester ook niet in de studio <lacht> met zijn uh, Twitterbreed. Nee. Um, uh, Overigens Hollywood, ik ben er ooit eens geweest. Want het ziet er echt niet uit hè, daar, als je in die buurten bent. Ik bedoel, dat heeft wel van naar buiten toe de glitter en de glemmer, zeg maar, maar het is echt een achterbuurt uh, ongeveer. Dus uh, daar kunnen ze ook nog wel eens wat aan doen misschien. Uh, dank voor jullie uh, bijdrage. We stonden even stil uh, bij uh, 100 jaar uh, film in de buitenwijk van Los Angeles. Hollywood, geheten. Het begon allemaal met de Nestor Studios. Daar u hoorde Dirk van der Straten, filmwetenschapper... programmeur bij de Bali en Els van der Vorst. Filmproducenten en verbonden aan de European Film Academy. Het Radio Dagboek. Deze week met... Sylvia Borren. Ik ben directeur van Greenpeace Nederland. Het is een bijzondere week, want ons nieuwe schip... de Rainbow Warrior vaart voor het eerst en vaart naar Amsterdam. Deze Sylvia Borren is directeur geweest van meerdere organisaties... maar toch is ze niet heel bekend. En ze houdt dan ook niet zo van al die belangstelling. Toen de Rainbow Warrior gisteren aan het eind van de middag Amsterdam binnenvoer... moest ze dan ook eventjes slikken toen ze al die media op de kade zag staan. We liggen aan wal. En uh, we gaan er zo af. Tochtjes het erop. Nou, ik, uh, ik wilde ook nog even wat vragen. Ja, ja er, er, staat nu, er staan nu allerlei camera's en uh, microfoons. En, uh, dus ik loop dadelijk de loopplank af en dan duik ik in de interviews. Waar even u uw achternaam? Sylvia Borren. Borren, b o r r e n B-O-R-R-E-N. Borren. Die grote, leuke, fantastische, snelle familie van mij. Waar ik vijf broers en twee zussen had. En een vader en een moeder. En we zaten altijd aan tafel s'avonds. En dan was het dus door, een, door elkaar heen gekwekken en wat dan ook. En als de schijnwerper van de aandacht opeens op je viel. Uh, snelle, slimme, grappige opmerkingen maken waarom gelachen werd. Dat was de sport, de positieve sport. Maar als dat verkeerd viel, dan was het opeens eng. En spannend. Ofwel omdat je belachelijk gemaakt werd of omdat je op je donder krijgt. Maar ik heb het wel geleerd. Maar altijd, uh, hoe klein of groot het ook is... is er een zeker aarzeling bij mij het moment dat ik in de ruimte van de aandacht moet stappen. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, hartstikke goed. En, uh, nou, ik hoop dat het een mooi festival wordt. Nou, Ik heb, denk ik, uh, altijd me drukker gemaakt over de zaak... Uh, dan over mijn eigen bekendheid... En dus is het ook altijd kijken als er een interview of een debat of wat dan ook moet zijn. Wie doet dat dan? Dat vind ik ook goed, dat vind ik leuk. En je moet kijken wie kan iets het beste. Wie heeft het sterkste inhoudelijke verhaal? Dus de inhoud is voor mij veel belangrijker dan de bekendheid. Ik kijk, kijk nu even of ik mijn persvoorlichter zie. Die zie ik nu even niet. Ik ben wel eens gevraagd waarom ga je de politiek niet in? Want ik uh, heb een missie en ik vecht voor waarden en normen. En waarom zou ik dat niet, dat niet in de politieke arena willen doen? En ik heb zelf het gevoel dat um, ik daar niet zo geschikt voor zou zijn. Omdat daar het teamwerk volgens mij minder uit de verf komt... en, en veel meer uh, ja, koehandel uh, plaatsvindt... tussen mensen over wie mag waar uh, handje de voorste zijn... En dat is niet een omgeving waar ik erg goed in zou geleiden, denk ik. Zijn jullie klaar met Sylvia? Want uh, ik kan me voorstellen dat jullie nog uh, wat shots van het schip zelf willen draaien. En sturen. Oh, ik ga mee. Ik ga! Vaste grond onder de voeten. bibbert nog wel een poosje. <laughs> Toen ik al in Nieuw-Zeeland woonde, kregen wij. Um, de, de liedjes van Wim Kan gestuurd. En er was een liedje wat hij zong over zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zegt hem het leven nog nee. En dat is wel hoe ik in het leven sta. en Ik heb het gevoel dat ik ook, niet altijd, maar bijna altijd ja tegen het leven zeg. En dan komen er altijd weer verrassende dingen op me af. Ik had helemaal niet gedacht dat ik op mijn 61e directeur van Greenpeace Nederland zou zijn. En met acties mee zou doen en in grote en kleine zeilboten rond zou varen. Ik denk, na nou, met 65 zal het wel uh, genoeg zijn in een directeurenbaan. Ten aanzien van mijn missie, denk ik dat ik daar die tot mijn laatste adem zal blijven, uh, mee bezig zal blijven. Rechtvaardigheid, dat is een drijfveer voor mij. Rechtvaardigheid. Voor mij heb ik op een dag besloten dat het mij niet meer zoveel uitmaakt of alles lukt, maar voor mij maakt het uit of ik aan de goede kant van de strijd sta. Dus niemand zal ooit tegen mij kunnen zeggen wat heb jij er nou aan gedaan? Want ik heb er voor mijn, binnen mijn mogelijkheden, mijn uren in mijn leven, doe ik er zoveel mogelijk aan. Nu het laatste deel van het radiodagboek van Sylvia Born. Wie zelf nog die nieuwe Rainbow Warrior wil gaan bekijken... die heeft tot en met 5 november de tijd. Dus dan ligt het schip op de Java-kade in Amsterdam. Ik denk dat het aan de kade ligt. Uh, het radiodagboek werd deze week gemaakt door Anne van der Veen. En ik mag altijd bekendmaken wie we dan volgende week gaan volgen... rond dit tijdstip. Dat is Arjan Edeveen. Zijn one-man-show. Ederveenzaamheid gaat dan in première, dus dat is de aanleiding. Zometeen de stelling in stand.nl. Het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro... Nu eerst het laatste nieuws, hier is te Hart. Radio 1. Het NOS-journaal. Beleggers die miljoenen hebben verdiend met het piramidespel van René van den Berg mogen hun winst houden, heeft de Hoge Raad bepaald. Van den Berg werd in 2005 tot vijf jaar zelf veroordeeld. voor onder meer oplichting en valsheid in geschriften. Een groep investeerders kreeg een rendement dat betaald werd met de inleg van andere investeerders. De Hoge Raad stelt dat de beleggers niet wisten dat er sprake was van fraude. en daarom hoeven ze hun winst niet terug te betalen. In Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie van zondag bij een flitspaal, waarbij drie mensen gewond raakten. Er worden verschillende huizen doorzocht, twintig woningen in de omgeving zijn vanwege explosiegevaar ontruimd. En de Rijksuniversiteit in Groningen moet 4 miljoen euro uitgeven om de klimaatbeheersing in het verblijf voor proefdieren weer in orde te krijgen. Op dit moment kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid niet goed worden geregeld, waardoor sommige experimenten met de dieren niet kunnen worden uitgevoerd. En dat waren de hoofdpunten. Eerst eerste informatie Ik Begin met goed nieuws over de a 50 volle richting Arnhem. Alle rijstroken zijn weer vrij bij Apeldoorn. Tijdje waren die dicht vanwege de aanrijding. Tussen Epe en Apeldoorn staat nog wel 8 kilometer file. De andere files, de A27 Breda richting Utrecht bij Geert Ruidenberg 2 kilometer. A27 Utrecht Breda, voor Knopend Sint-Annebos ook 2. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Affedendolder 6 kilometer. En door werkzaamheden op de A58 Tilburg richting Breda... Tussen de knopende sint Annabos en Galder 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand. NL. Jurgen van den Berg. Het CDA-congres van morgen belooft weer een spektakel te worden. Dit keer is het niet de samenwerking met de PVV die voor verdeeldheid zorgt. maar de uitzetting van de 18-jarige Mauro Manuel. Want moet hij weg, zoals minister Leers heeft bepaald, of mag hij blijven?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 Uh, zeg maar mensen uh, het hart in het hart geraakt zijn. Als we oplossingen zoeken, dan moet je niet gaan zeggen van nou... Uh, ja, hier is een zielig iemand en morgen komt weer de volgende zielige iemand. Dan moet je ook fatsoenlijke oplossingen bedenken. Zal minister gelijk krijgen? Moet de partij morgen dus gewoon achter hem blijven staan? Of moet het congres de fractie overhalen om opnieuw naar de zaak Mauro te kijken? Ik praat erover met Berend Janssen. Goedemiddag meneer Janssen. Goedemiddag. U bent voorzitter van de CDA-afdeling Noordenveld. Dat is in het prachtige Drenthe. U bent lid van het provinciaal bestuur van het CDA in Drenthe. En ook opstellen van een resolutie. Die wordt morgen op dat partijcongres ingebracht. En die resolutie gaat erover dat er een regeling moet komen... voor schrijnende gevallen, minderjarige asielzoekers die al zijn ingeburgerd. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even beginnen met de keuzes. Want zo beginnen we altijd in Stand.nl. Drie keuzes, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Als Mauro een bank was, was hij al lang gered. Dat denk ik wel. Geert Wilders is eigenlijk de minister van Integratie. Nee. De C van Christelijk kan gewoon in de naam van het CDA blijven staan. Ja. Goed, dan de stelling. En daar kunt u als luisteraar natuurlijk ook op reageren. En dat hebben we graag. Het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro. Bent u het eens of oneens? SMS dat dan 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet het dan met hekje standpunt. Um, meneer Jans, ik ga ook even naar u natuurlijk met die stelling... want dat is dan een mooie aftap voor ons uh, verdere gesprek. Het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro. Zegt u dan eens of niet? Dat, dat is niet met ja en nee te beantwoorden. Dat is wat te gecompliceerd. Daar wil ik zo niet ja of nee op zeggen. Nee, maar het gaat even om, als, als we die stelling hebben... want dat vragen ook al onze luisteraars... bent u het dan daarmee ja. eens of mee oneens? Um. Moeilijk, ja. Eens dus. En, en ja. waarom? Omdat deze jongen al drie jaar geleden te horen heeft gekregen dat hij het land uit moest. Uh, via Abarak, die van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Die heeft dat gemeld, maar daar geen gevolgen aan gegeven. Een jaar later heeft Hiers Berlin als minister daar ook gezegd dat die jongen het land uit moest. CDA. Heeft er ook geen gevolg... Het CDA. Heeft daar ook geen gevolg aan gegeven. Dus ze hebben hem nog drie jaar hier in Nederland gelaten zonder dat ze hem het land uitgezet hebben. Ze hebben hem de gelegenheid gegeven om te verwesteren. En dan kun je hem nu niet terugsturen naar het in het nee. U hebt het debat gisteren gevolgd? Uh, gedeeltelijk, ja. In de Kamer. Want, want ja. er is nu, uh, de, de pijlen richten zich nu vooral op uw CDA. Hè? Want uh, uh, voor zeg maar, dat die hele kwestie ging spelen, zei de CDA-woordvoerder Raymond Knops. Uh, uh. Nou ja, dat, uh, dat ze Mauro zouden steunen. Uh, nu bleek tijdens dat debat, en dat bleek ook al in de aanloop daar naartoe, uh, dat hij zich toch achter de minister opstelt. Ja, maar achter minister opstellen en steunen, dat kan best alle twee. Hè? Het, hoeft, het hoeft niet zo te zijn dat deze jongen direct een verblijfvergunning krijgt... voor eeuwig en altijd, maar er zou best een, een, een mogelijkheid kunnen zijn... dat hij bijvoorbeeld een studievisum uh, ja. krijgt, dat hij zijn opleiding af kan maken. Dat is ook waar, de, waar het CDA uiteindelijk mee kwam, hè, met een motie... die overigens niet ja. door de oppositie werd gesteund. Uh, ja, want die ja, zeggen, ja, ja. daar zit, er zit toch te veel uh, onzekerheid in, zeggen ze dan. Ja, dat klopt ook wel. Die onzekerheid is er ook wel. Maar aan de andere kant is dus zo, zolang als hij hier is, kan er gewerkt worden aan een mogelijk verblijf. Als hij zijn studie afgemaakt heeft, zou hij dus de volgende stap kunnen zijn, dat hij dus een werkvergunning gaat aanvragen. En dan is hij op een gegeven moment zoveel jaren hier en dan zou hij zijn Nederlandschap ja. aan kunnen vragen. Maar u zegt het al steeds, het is zou, zou. En, en, die jongen zit al heel lang in een soort onzekerheid natuurlijk. Uh, ja, dat is uh, inderdaad. Maar aan de andere kant is zo van... Uh, dat is het risico als je dus als vreemdeling binnenkomt. Maar ik ben de, mij van bewust dat het CDA moet zoveel mogelijk zorgen... dat de risico's en de gevoelens en de emoties die erbij spelen... beheersbaar blijven. Maar ik vind het jammer, en ik zeg dat met heel de nadruk... dat zo geweldig de publiciteit is gezocht. Dit soort gevallen, in mijn optiek... en ik heb er, spreker ervaring... ik heb 22 mensen aan een verblijfsvergunning kunnen helpen... maar dat is allemaal met stille diplomatie gebeurd... Gebeurt. Er zijn mensen die in principe op het punt stonden om uitgewezen te worden. En zij zijn allemaal mogen blijven. En de eerste hebben inmiddels ook een Nederlands paspoort. Ja. Maar dit moet niet in de publiciteit komen. Dit moet sti met stille diplomatie ja. opgelost worden. Maar goed, daar hebben de politieke partijen, uh, maar ook het CDA... maar, maar iedereen valt daarin uh, dan wat te verwijten, hebben daaraan meegedaan. De oppositie trouwens ook, hoor, net zo goed. Jaja, dat u zegt eigenlijk maar, dat hadden ze de, beter niet kunnen doen. Precies, dus de, de strekking van onze motie gaat niet speciaal over Mauro. Het gaat over, de, zijn, over deze problematiek in het algemeen. Want deze resolutie, die hebben we vier weken geleden al ingediend. En toen speelde dat van Mauro nog niet in de publiciteit. Nee. Laten we zometeen even ingaan op wat u morgen gaat voorstellen tijdens dat congres. Want dat gaat dus inderdaad verder dan alleen maar deze zaak. Toch nog precies. even naar het CDA, want nou ja, u hebt alle kranten gelezen vanochtend... en alle radio en tv gevolgd. Het CDA staat er niet goed op. Nee, nee, dat is, uh, kijk, ik heb dat vanmorgen ook gezegd uh, tegen Haasma Buma van uh, de, het CDA is best een sociale partij. Dat is het probleem niet, maar het probleem is het communiceren van wat het CDA doet naar hun leden, naar hun achterban, maar ook naar de publieke opinie. Het CDA wordt vaak niet begrepen, terwijl er dus heel veel goede dingen door het CDA gebeuren. Alleen het is moeilijk om dat duidelijk te maken, omdat heel veel dingen via stille diplomatie gebeuren. En dat gaat niet alleen over. Maar het gaat ook even over andere uh, knellen en schrijnende dingen in de samenleving. Mm. Maar goed, de kritiek op leers is... Uh, uh, uh, en ik, ik, ik praat ook natuurlijk maar na wat ik allemaal zo hoor en zie en, en lees. Ja. Uh, de kritiek op leers is dat het, dat, dat iemand is die uh, heus wel een hart heeft... en is volgens mij is iedereen ervan overtuigd... maar dat hij nu erg aan de leiband van de PVV moet meelopen. En Dat is natuurlijk niet waar, want het was niet de PVV... Die hem, die deze jongen uit ging zetten. Maar het was Mubarak. Uh, uh, Al-Barak was. Ja, dat. Ja. Mubarak, wij horen. Ja. Al-Barak. Ja. En uh, hier is Berlin. die dus in wezen gezegd hebben dat hij uit moest. En toen was de PVV nog helemaal niet in het, uh, akko ja. in het uh, akkoord. Nee, maar, nee, maar kijk, hij, hij, u zegt ook van. De, de, de, he, juist met die omstandigheden. die u net uh, schetst. Hè, van in al die afgelopen drie, vier jaar uh, onzekerheid. Uh, zeggen van hij moet weg. maar hij mag dan vervolgens toch nog weer blijven. had. Uh, had leers van zijn bevoegdheid gebruik kunnen maken... om hem dan toch te laten blijven hier. Uh, ja, maar als die schrijnigheid niet dermate uh, proportioneel is... dan kun je van de minister niet verwachten dat hij dat op gaat kloppen... Nou. en uh, daar een, een, een grote schrijnigheid van maken. De nee. jongen, die, uh, er is een moeder bekend... Dus een, de verbinding tussen hem en zijn moeder is aanwezig... dus dat leers op een gegeven moment zegt... ja, in principe uh, heb ik wel schrijnende gevallen... Uh, en als dit via stille diplomatie was gebeurd, dan denk ik dat het al lang opgelost was. Maar u denkt dus niet. Maar wat ze hebben dus leers in wezen de, de, door dit zo in de media te brengen, hebben ze leers in een geweldige, moeilijke positie hmm. gebracht. Maar u denkt dus niet dat als, als uh, laten we zeggen, Pvv geen gedoogpartner was geweest, dat het dan ook niet anders was gelopen. Dat Leers dan nee. misschien zelf had besloten van. ach hij kan wel blijven. Nee nee, nee, nee, daar geloof ik niks van. Nee, nee. Nee, nee, dat heeft de PVV niks meer te maken, in ja. mijn beleving is. Nu even over de verdeeldheid in de fractie, want die is nu weer eens bloot komen te liggen. Uh, ja. CDA, uh, Kopjan, VJ aan de ene kant en de rest van de fractie aan de andere kant. Ja, dat lijkt zo. Er is natuurlijk ook wel verdeeldheid in die zin, dat men dus niet altijd hetzelfde spoor gaat volgen. Maar de fractie in zijn geheel is bezig om te zoeken naar een oplossing voor deze jongen. Dat hebt u gehoord van Aasma Buma? En dat laat ik even in het midden. Nou, denk het wel, want u noemde net zijn naam. <laughs> Wat zei hij verder nog? De groeten. <laughs> dus sprak u even, hè, meneer Janssen? Nee, nee, nee, dat, nee, heb, maar, ik, dat, maar, mee, dat uh, heb ik bewust even genoemd. Nee, maar goed, het is duidelijk, u hebt er vertrouwen in, dus dat dat allemaal wel weer op één lijn komt. Ik heb er vertrouwen in dat het op één lijn komt. En deze resolutie wordt naar mijn beleving morgen ook wel aangenomen. Omdat die resolutie veel verder gaat dan alleen ja. dit ene probleem. Maar dit probleem moet men veel eerder aanpakken. Ja. Nou, laten we het dan maar even over die resolutie hebben. Want daar komt u morgen mee. En nogmaals, in de, in de, voor, uh, in de vooraankondiging leek het een beetje alsof dat dan met die zaak te maken heeft. U zegt, nee, dat is niet zo. Ik heb het een maand geleden al uh, op de agenda laten zetten. Wat wilt u precies dan? Nou, wij willen dus, wij, want we praten niet over mij alleen, we praten over het CDA Drenthe, want dat is, die zijn de indiener van, uh, dit, uh, van deze resolutie. En wij zeggen dat dus uh, het, het CDA niet duidelijk overkomt naar de achterban, naar de samenleving... en dat het gevoel ontstaat dat de CDA een vreemde, een kille... Uh, beleid voert in zaken vreemdelingen. En wij willen hebben als CDA Drenthe dat de fractie... en het, het, het management van CDA duidelijker en socialer laat zien... dat ze met vreemdelingen bewogen zijn... en dat ze daar regelingen voor treffen die aanvaardbaar zijn. Ja. Dat is de strekking van deze resolutie. En, en dat is ook nodig, want Maurice de Hond heeft gepeld en twee derde van de CDA achterban, de kiezers zeg maar... die ook dat dat deze Mauro bijvoorbeeld gewoon blijft. Ja, ja. En, niet, en zelfs van de PVV is er nog een 47% van de PVV'ers die zeggen dat, deze, dat die Mauro moet blijven. Ja. Dat staat in NSE. Ja, nee, dat is zo. En, en, en, en sowieso gaan, gaat die stemming natuurlijk op in het land. Maar wat, wat heeft dat congres dan morgen nog voor invloed, denkt u, op, de, op deze kwestie dan met name? Op deze kwestie heeft het congres weinig invloed. Tenzij vanuit andere regio's men specifiek de zaak Mauro aan, deze, aan de door ons ingezonden resolutie wil koppelen. Maar dat is niet aan ons, dat is niet onze zaak. Nee, nee. Wij hebben het alleen maar over de resolutie. Ik weet niet of u de inhoud van de resolutie kent. Want die start op internet, die kunt u er ook zo aan halen als je het wil. Mm -hmm. uh, het gaat ons om dat dus die AMV's, vroeger noemden ze dat de AMA's, maar nu zijn het de AMV's. Dat die AMV's, dat die in een vroegtijdig stadium weten waar ze aan toe zijn. Ja. En als ze er niet mogen blijven, dat er ook op een goede manier uh, direct ja. aan hun vertrek wordt gewerkt. Dus, dus eigenlijk aan die motie of de, de resolutie die u indient, ja. daar heeft Mauro eigenlijk niks aan? Uh, als men deze resolutie aanneemt. Kijk, de, het congres is namelijk niet degene die dus beleid voert. Nee. Het congres kan hoog het signaal afgeven naar de fractie en naar het partijbestuur. hoe men denkt dat er gehandeld moet worden. Maar het, het is de fractie die daarover beslist en ja. niet het congres. Het nee. congres koopt geen, geen wapens en, en maakt geen beleid. Nee. Nog even, want dat was ook een van de keuzes net, en dat was een beetje flauw misschien. Maar dat gaat over. Maar dat is, door, dat is ook een beetje de kritiek nu op het CDA natuurlijk. Dat gaat dan over de C hè, van christelijk. Ja. Uh, Christelijke partij, CDA, met. Uh, Christelijke waarden als bijvoorbeeld het gezin, naaste liefde. Maar ook zorgen voor de vreemdeling. Nou ja, daar wordt u nu op aangesproken als partij natuurlijk. Ja, kijk, de uitgangspunten van het CDA zijn natuurlijk publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. En dan nou valt dit valt naar mijn beleving, of van de beleving van de CDA Drenthe, over solidariteit. Wij moeten solidair zijn, met ook met de vreemdelingen in ons midden. En vooral als het om kinderen gaat. En daar gaat het om. En we hebben het, wij hadden het gevoel. In Trent, en dat gevoel hebben we nog steeds, dat daar onvoldoende nagekeken gekeken wordt. Ja. En dat is dus de strekking van de resolutie. Van de resolutie die u morgen gaat indienen. Uh, en Precies. dan nogmaals, u, blijft, u denkt, blijft toch erin geloven dat het allemaal keurig op één lijn komt morgen... en dat uh, iedereen weer hand in hand uh, de zaal verlaat daar. Ja. Daar hebt u vertrouwen in. Okay. Daar heb ik vertrouwen in. Luister mee met ons, meneer Jansen, want we gaan naar de bellers en dan kom ik zometeen graag bij u terug om die reacties door te nemen. Onze stelling luidt dus: het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro. Uh, voorlopig eens 63%, oneens 37% en er is door bijna 1800 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Westerman uit Rotterdam. Ik ben tegen de stelling. De schuld van deze de situatie van Maro... die ligt bij zijn moeder, bij degene die hem naar Nederland gebracht hebben en gedropt. Eventueel voor veel geld. Een vader wordt helemaal niet over gesproken. En zijn opvoeders, tenminste zijn pleegouders... hadden duidelijk toen al, acht jaar geleden, tegen hem moeten zeggen... denk erom, je kan eventueel teruggestuurd worden... Ja, en u vindt het niet erg dat, dat die jongen dus de afgelopen drie, vier jaar gehoord heeft dat hij weg moest... maar toch weer mocht blijven, toch weer weg moest, toch weer moest blijven? Dat, ja, dat, dat, dat is een tweede. Dat is een kwestie van de eindeloos rekken van prof, uh, procedures. Hmm. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Dag meneer. Ja, met uh, Henk Smit. Uit Brabant. Uh, dat kan. Zeg het maar. Ja, dat kan. Uh, ik, had, ik, ik wilde even iets kwijt. Ik heb uh, een jaar of uh, acht, nee, een jaar of tien geleden in Oosterwijk een hapje gegeten, en toen ben ik in de auto gestapt. En, uh, om, om naar huis te rijden. En toen uh, tikte iemand op mijn ruit en ik kijk en ik zie een Mauro. Met een uh, Ijsmuts op, want het was zo koud als het maar halen wil. Het ja. sneeuwde en noem het maar op. U moet het verhaal. U u moet wacht, verhaal... Even, wa wacht even. Nee, nee, even, wacht even. U, moet, u moet het verhaal ietsje korter maken. Want we hebben echt heel veel mensen hangen die ook wat willen begrijp zeggen. Dus. Ik, begrijp, ik, begrijp ik. Ik zal het nog korter maken. Het lang verhaal korter maken, zo heet dat dan. Uh, uh, uh, uh, uh, hij kon maar één ding zeggen: asiel, asiel. Nou, hadden wij in Oosterwijk destijds, ik weet niet of het nog zo is, een asielzoekerscentrum. Dus ik heb gezegd, oké, okay, kom binnen. En ik heb hem naar dat asielzoekerscentrum gebracht. Mm. En, uh, en toen zat hij zo naast me te bibberen. Ik denk, moet je eens voorstellen, moet je eens voorstellen. Dan kom je uit donkere Afrika. En dan hoop je een hemelsnaam dat je ergens ah. terechtkomt. Even, even, je, naar, de, even naar, de naar de stelling, meneer. Want we moeten het echt afronden. Bent u het eens of oneens? Uh, ik ben het eens uh, met de stelling Goed. uiteraard. Oké, okay, dank u wel, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Gila. Uh, ik wil zeggen dat ik tegen de stelling ben. Uh, bovendien zou ik willen zeggen dat ik het CDA, uh, CDA wel eens wat barmhartiger naar Nederland toe zou willen zien. Want dat ontbreekt er nog wel eens een klein beetje aan. Kijk, we weten allemaal dat in allerlei verre vreemde landen mensen met z'n allen graag naar Nederland willen. En dan wordt er een kind voor uitgestuurd. En dat moet dan als het ware dus het, het, uh, de weg bereiden voor de rest van de familie. Mm. Ik vind het een vorm van kinderarbeid. Ja. Zo'n jongen zit daar dan jarenlang in Nederland. Dus u zegt, u zegt nu gewoon, die jongen die, die gewoon uh, met een Limburgse accent praat... Uh, die hier keurig uh, geïntegreerd is en alles gewoon wegsturen, zegt ja, u? Jawel, maar straks, dat kind met een keurige Limburgse accent... heeft straks 30 familieleden hierheen gehaald... met helemaal geen keurig Limburgse accent... Mm. die allemaal op onze kosten gaan leven. Dat... Da sorry, dank u wel, uh, mevrouw. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Verhagen. Uh, ik hoop dat het CDA de, de jongen hier houdt. We hebben het altijd over kindermishandeling. Vreselijk. Dit is geestelijke kindermishandeling. Hij was een kind toen hij hier kwam, negen jaar. Hoe verdrietig was hij? Alleen, hij had misschien wel een trauma. Heeft iemand, heeft iemand zich dat aangetrokken? Mm. Hij heeft zich nu helemaal aangepast. En dan krijgt hij van de Nederlandse politiek weer een trauma. Kortom, maar... u zegt eens met de stelling. En u, u heet uh, vragen, u bent toch geen familie eh? van. Minister. Ik heet Verhagen uit Den Haag. Ben geen familie van de minister? Nee, nee, oh, okay. nee. Okay. Helemaal niet. Zou kunnen. Waar, waar zijn de christelijke waarden van het CDA en het SGP? He? Dit is echt kindermishandeling. Ik heb in een kinderthuis gewerkt. En toen na een, paar tijd, na een tijd vragen die kind, wil jij mijn moeder zijn? Zo'n kind heeft zich nou niet helemaal aangepast, die jongen. Ja, ja duidelijk. Ha? Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik wilde zeggen dat deze jongen blij moet zijn dat hij al die jaren hier geweest is en nu moet hij zich inzetten om zijn eigen land op te bouwen. Er gaan miljarden ondersteuningsgeld naar de ontwikkelingslanden miljarden. en er komt niks van terecht. Ze zijn allemaal nog even arm als ze, als ze waren. Ja. Dit joch moet met al zijn capaciteiten en alles wat hij hier geleerd heeft, moet hij zich nu inzetten voor zijn eigen land. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Ineke van den Hof uit Emmen. Um, ik ben het eens met de stelling en wel omdat naar mijn mening rechtvaardigheid juist de kern is van de christelijke religie en juist Daarom verwacht ik juist van het CDA een totaal andere hmm. gedachte. Maar als je, denk, als je denk ik Leers op de man afvraagt, zal hij zeggen... ja, ik ben, uh, rech, ik ben rechtvaardig en ja, ik ben exact. eerlijk. Ja, Leers zegt inderdaad, en dat is wat ik, waar ik op wil reageren... regels van de wet zijn er om nagevolgd te worden. En dus is zijn gedachte... in zijn gedachte is dat dus rechtvaardig. Mm -hmm. dat noemt hij, hij noemt dat rechtvaardig. Maar um, juist de christelijke ethiek... ja. En juist het, het CDA zal, mag, van, mag je van verwachten dat ze weten... dat de christelijke ethiek van rechtvaardigheid mm. inhoudt... Uh, het juridisch recht rekening houdende met de situatie. Re, wat rechtvaardigheid ja, wordt ja, genoemd. Ja, ja, ja. Ja? Dus recht plus gerechtigheid. Alleen dan uh, mag je spreken van ja, rechtvaardigheid. Ja. Dan, het één, niet zonder het ander. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, het beste. Ik ben ook voor de stelling. Uh, en ik vind als uh, de, de CDA de TV nog serieus neemt... Uh, dan moeten ze dat absoluut ook ondersteunen. En volgens mij is er ook een voetballer in Twente... die uh, uh, na vijf jaar uh, zijn Nederlandschap heeft uh, gekregen. En dan snap ik niet uh, waarom een jongen... die al bijna tien jaar in Nederland woont, uh, dat niet kan krijgen. Ja, je doelt op Douglas, hè? Die mogelijk wel ja. in het Nederlands elftal gaat spelen. Uh, ja. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben met Mike. Nou, ik ben het uh, uiteraard uh, niet eens met de stelling. Hoezo, hoezo uiteraard? Heel nou, heel simpel. Ik ben, ik ben voor een strenger asielbeleid. Ja. En deze jongen mag er eigenlijk er niet van worden. Maar ik denk dat dit allemaal weer in het voordeel speelt van meneer Wilders. Want morgen ontploft er een klein uh, figuurlijk bommetje uh, bij het CDA-congres natuurlijk. Die twee mensen, die deserteuren, laat maar zeggen, zoals ze genoemd worden in de media, die, uh, die, die, die, die kunnen hun keutel nooit meer terugtrekken, want dan lijden ze echt gezichtsverlies. Maar niet alleen daar, maar ook überhaupt voor de hele Nederlandse bevolking. Ja. Dus ik denk dat je weer een tweespal krijgt... en dan zullen er een aantal mensen van het CDA overstappen naar het PVV. Ja. U bedoelt de achterban kiezers eventueel... maar denkt u ook dat de coalitie dan in gevaar komt hierdoor? Ja, dat denk ik wel, ja. En ja. Het, is, het is laat ik het zo zeggen... als er nu verkiezingen zouden gaan worden gehouden weer... omdat het kabinet valt... dan denk ik dat uh, meneer Wilders toch een hele lange neus trekt naar iedereen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Ja. Ja, Anstheffen, we waren uit Apeldoorn. Goedemiddag. Zeg het maar. Ja, ik vind dat de mensen alle partijpolitiek maar eens even overboord moeten zetten... en gewoon als mens tot mens moeten handelen. Ik hoor nu net die meneer zeggen uit rente van... ja, toen de Partij van de Arbeid en toen die partij. Mm -hmm. Het gaat van mens tot mens. En laten of CDA of PvdA of PVV, wie dan ook... laten we met elkaar praten als mens tot mens. Ja. En nou, dat is het enige. Dat is een mooie oproep, mevrouw, vlak voor het weekend. vind Ik, ik wou er maar voor zeggen. Dank u wel. En ik hoop dat het lukt. Da Dankjewel. En, ja. uh, dat. Zeg even tegen alle bellers die uh, vandaag en ook weer de hele week de moeite hebben genomen om de telefoon te pakken. Ik ga snel terug naar Berend Jansen, want die heeft meegeluisterd uh, van het CDA in Drenthe. Komt morgen met een resolutie in uh, het congres van het CDA. Heeft alvast uh, niet zozeer direct iets met die zaak Mauro te maken. Dat heeft hij net al uitgebreid uitgelegd. Meneer Jansen, u hebt de reacties gehoord. Wat, wat vindt u ik, ervan? Ik heb de reacties gehoord. Er zijn een aantal dingen bij uh, die mij aanspreken. De laatste mevrouw uit Apeldoorn van mens tot mens, dat is mij uit het hart gegrepen. En, en geen partijpolitiek bedrijven, zegt zij ook. Over dit soort gevallen moet je geen partijpolitiek bedrijven. Ja. Daar moet je als van mens tot mens moet je erover oordelen. Maar minister Leers is naar mijn gevoel in een uh, situatie gemanoeuvreerd... die in wezen helemaal staat op zijn eigen mens zijn. Of heeft zich in die situatie laten manoeuvreren misschien? Nou, dat mag ook. Ja. Maar hij komt misschien niet anders ja Nou ja, goed, dat, dat is toch... Uh, hij, houdt, hij heeft zich ook aan die akkoorden te houden. En hij heeft natuurlijk toch voortdurend over zijn schouder meekijken. De partij die uh, mede dit, deze coalitie in, in de benen houdt natuurlijk. Dus die hebben ook ja, zoveel nou, wensen. Ik denk ook, ik denk ook niet dat het kabinet hierover valt, hoor. Dat is, uh, de, de vorige spreker had het dan over disserteuren <laughs> binnen de CDA. Nou, dat noemt hij dus die twee uh, mensen. Ja, maar, misschien uh, dissidenten, maar goed. Ja, precies. Hè, dus, uh, maar... Uh, ik denk dat morgen daar ook geen, geen uh, standpunt van hun verlangd wordt. Mm. Wij geven via deze uh, resolutie geven wij een signaal af naar de, de politiek van... Uh, mm. mensen, regel dit vroegtijdig. Laat het niet ja. tot zo'n klimaat uh, nee, komen. Maar, maar goed, dat is allemaal voor de toekomst, meneer Jansen. U bent een, een CDA-partijtijger, kan je zeggen, want u zit midden in die mm. partij. U hebt contacten zelfs met Buma, hebben we begrepen. Uh, schat eens in, hoe gaat het dan morgen? Want dat, kan, dat congres kan toch nog een eigen dynamiek krijgen, natuurlijk. Als daar blijkt dat ja. twee derde misschien wel, wel... ik weet niet hoeveel mensen daar achter staan... en, en, en niet het eens zijn met wat er nu gebeurt. Nou, maar in principe is het namelijk zo... er kunnen geen nieuwe resoluties ingediend worden. Uh, dus in wezen zou er helemaal geen re resolutie kunnen komen over Mauro... Nee. Maar aan de hand van de resolutie die wij gesteld hebben... Ik zou het best eens een keer ja. dat de discussie uitloopt ja. op morgen. Maar dan gaat het buiten de deze resolutie om. Ja, Nou goed, we gaan kijken wat het wordt. Het is allemaal te volgen natuurlijk via de kanalen. En u bent erbij, neem ik aan. Ik wens ja, u een mooi congres, erbij. hoe dan ook. Ja, dank u wel. En bedankt dat u meedeed aan Stam.nl. Berend Jansen van CDA. Graag gedaan. De stelling gedaan. blijft de hele middag op onze site staan. Dus u kunt nog de percentages beïnvloeden. Wij gaan snel schakelen met Amsterdam. De kroon aan het Rembrandplein. Daar zit Jan klaar voor vrijdagmiddag live. Samen met heer Obrinkman, Brinkman, die nu de krant leest... was weer veel over hem te doen deze week rond de PVV er. En daar gaan we het allemaal over hebben. Hekken van sites, van provincies, et cetera. Over gestolen maanstenen gaan we het hebben. Frisbarend natuurlijk, over sport. Journalistenpanel, Bert Brussen met een column. En live muziek, dit keer van Awkward Eye. Awkward Eye, Nederlands beentje ook. Juist. Zometeen na twee dus de radio lekker aanhouden. Vrijdagmiddag live met Jan Mom. Ik wens u een prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer... NCRV Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Het best geluisterde programma van Radio 1 via het feest. vroege volgens bestaat zondag precies Eén derde deel van een eeuw. 33,3 jaar. Nou en...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 verhuurt aan landelijke ketens als Intertoys, Xenos, Apple en Manfield. Het jaarlijks rendement is naar verwachting 7,1 procent. Meer weten? Kijk op Annexum.nl. Jaap Scholten's Kameraad Baron, winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling... is Annexum Beheer BV niet vergunningplichtig... in ingevolge de wet op het financieel toezicht... en staat niet onder toezicht van de AFM...